Ik lees een uh, gedeelte uit uh, Johannes, Johannes 21, en uh, je kunt dat uh, meelezen op de biemen. En uh, het is een verhaal over uh, ja, een van de keren dat Jezus na zijn opstanding weer verscheen aan de discipelen. En toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier. En Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei, wijd mijn lammeren. En nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? En hij antwoordde, ja heer, u weet toch dat ik van u houd. En Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd. En Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je jezelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. En met deze woorden duidde hij aan hoe Peter zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij, volg mij. Jan-Peter. Goedemorgen. Goed. Vakantie of niet? Nee, goed zo. Heb je al om je heen gekeken? Ken je al iemand? Moet je nog even iemand de hand geven? Kijk even om je heen. Als het niet hoeft, hoeft het niet. Maar... Hier en daar. Ja. Want we zitten in een ja-thema met elkaar. En we leven als. Als discipel, als, en met elkaar bedoel ik Utrecht en Meidrecht. Als discipel, en de vorige keer het je gezel wat meer uitgewerkt. Als discipel kun je misschien beter gezel van maken. Ik wel. Discipel vind ik een beetje kerkelijk. Houd ik niet zo van. Ja. En gezel is meer, of is dat ook niet zo, is het ook niks. Nou ja, ik vind gezel in elk geval uh, meester en gezel. En de vorige keer hebben we gezegd dat we een reisgezelschap waren. Dat kost ook heel wat, heeft Gebber overgepreekt. Maar we zijn een reis. Het het derde keer, denk ik. We zijn een reisgezelschap. Onder leiding van een meester. Ik kan me nog herinneren dat Ron een wat bedenkelijke gids was. En dat ging. Geen goed. Het ging goede Venetië. Ja, ja, ja. Moet je het bij mij nooit doen. Ja, wat altijd misbruikt. Jij was niet. Jij wist niet zo goed wat je met die groep... Nou ja, je, wist het, nou, je, je moest dat een beetje, mani, je moest een beetje wegmoffelen dat je het zelf niet zo goed wist, zoiets. Hè? En, en, uh, ik kan je vertellen dat wij een meester hebben die precies weet wat hij doet. En ik weet ook zeker dat jij regelmatig momenten hebt je denkt van... Nou, volgens mij niet. Volgens mij loopt het uit de hand, toch? Dat had u in Venetië gekund, is niet gebeurd is bij God absoluut niet het geval. Jezus is in control. En tegelijkertijd, hij is meester en wij zijn zijn gezellen. En soms doen meesters dingen die je ook niet moet willen begrijpen. Ik bedoel, jij bent gewoon leerling. Toch? Ik ook. Moet u ook, ook niet doen alsof ik het wel begrijp. Maar hij is absoluut te vertrouwen. En hij is, met, hij is met gezelschappen onderweg. Ik zal niet de hele preek halen, maar het moet toch een beetje. Die, hij, hij is met. met, met zoals, zoals wij hier zitten, is hij onderweg. Dus daarom denk ik ook: moet je een beetje een hand geven. Je moet elkaar een beetje kennen. moet een beetje gemie zijn. Moet, we moeten een beetje dat idee hebben van een reisgezelschap. Dat we met elkaar onderweg zijn. En een van de kenmerken van het reisgezelschap het is dat we lief hebben. Waarom? Omdat hij lief heeft. En dat is een beetje het thema. En om dat uh, uh, aan te vliegen, doen we dat deze keer met. Zeven keer zeven. Is dat een beetje bekend. Nou ja, laten we even kijken. Een, een, een groep mensen, uh, um, die, die hebben nagedacht, jonge mensen, dertigers, hebben nagedacht over hoe, wat is het nou om kerkelijk te zijn, christelijk te zijn, gelovig te zijn. Wat stelt het Jezus verhaal nog voor vandaag? Hoe, hoe zou het opnieuw kunnen aanvliegen? Kijk maar even mee. Kan ik hier staan met de, vanwege de microfoon, vanwege de luidsprekers? Dus daarom kom ik even bij jullie, kom ik hier even zitten. Want het geeft altijd een beetje het idee dat de expert op het podium hoort te zijn. En dat hij het weet. En hij legt dan het systeem aan regels legt hij uit. En dan weten jullie als leken weer hoe het moet. Dat is toch een beetje het idee van domen zijn of niet? En, en da, daar, zijn dus, da, da, da, daar zijn we dus van afgesteld. Dus dus, ik ben een leerling, net als jullie. Hoe, hoe heet jij? Joost, ben je ook een leerling? Ja, zeker. ja. Hoeft niet per se aan Joost, want je kunt er ook zitten dat je denkt van ja, ik mot weer. Ja, dat kan. En, en dat jij ook niet denkt van ja, ik heb ook geen zin om daar nou een punt van te maken. Mijn vader moet dus graag gewoon mee. Dat kan. Dus ik, ik zou ook zeggen, uh, je zit in het reisgezelschap. Maar iedereen zit op, op een plek in het reisgezelschap. En dat is niet de plek van Joost. Dat is maar één plek. Dat is zijn plek. Zo zit hij erin. En hoe jij erin zit, dat is aan jou te bepalen. Maar samen zijn we echt... Leerlingen, samen zijn we gezellen. Hij is de meester. Dus en, en, en, en soms kan ik jullie helpen en soms kunnen jullie mij helpen. En dat laatste meestal, door nu naar mij te luisteren, help je mij weer om te begrijpen hoe het ook alweer allemaal zit. Weet je, het is echt in, in samenwerking met elkaar. En zo fietsen we met elkaar door dat uh, gedeelte heen wat uh, Marian net voorgelezen heeft. Het is niet een stukje, er is een boek... En dan moet ik dat boek een beetje uitleggen. En dan weten jullie hoe ik moet toepassen. Maar het is een geschiedenis van God met mensen. En wat doet God dan? Eerste plaatje. Wat doet God dan? Wat doet God dan? God doet precies hetzelfde. Oh nee, sorry. Tweede, ik kom hier zo terug. Tweede plaatje. Ja. God doet precies hetzelfde als wat de gemeente Meidrecht ook deed. Aan het begin van dit seizoen. En wat deden jullie? Barbecue. Beter niet normaal. Dat, dat, dat, je bent God almachtig. Nou, ik lust wel een stukje vis. Dat is onze meester. Hij is echt absoluut God Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Dat is al gebeurd hoor. En daar zit hij. In een wit kleed, tenminste volgens de tekening in een wit kleed. Niet met Colbert, dat is duidelijk, maar of het nou wit was. Maar wat hij doet, is daar met zijn groep vrienden, een beetje oude mannen allemaal, terwijl het toch dertigers waren. Maar ik, mijn discipline meestal heel erg oud afgebeeld. Dertig, kom op. Dan is het leven nog niet eens begonnen, denk ik dan. <lacht> dit is, dit, wij zijn gezellen, wij zijn... Er is geen expert, we zijn met elkaar gezellen en we trekken op met deze meester. En als je denkt van ik begrijp hem niet, moet je nog eens een tijdje, moet je nog eens tien minuten kijken naar dit plaatje. Wie begrijpt dit, dat God ervoor kiest om gewoon een visje te eten met zijn vrienden. Gaan we terug naar het eerste plaatje, want het, het grote thema is, wij hebben lief, het is heel gevarieerd met een vraagteken, wij hebben lief met drie Laten we drie uitroeptekens en wij hebben lief met drie puntjes. Als iets blijkt, maar daar ga ik meer over vertellen, is dat God lief heeft. Maar, maar laten, we dat, laten we eerst leven als discipel. En dan komen er dus steeds... Dat, dat boekje heb ik weer niet meegenomen. Is dat boekje inmiddels wat bekender geworden? Ah! Dat boekje heeft nog steeds maandthema's, voor mensen die het niet weten. Leven als discipel. En het maandthema voor november is, wij hebben lief. Ik maak ik het plaatje weer van uh, het boek. En om daar even een vraagteken bij te zetten, vind ik altijd wel nuttig. Want is dat zo? Hebben wij lief? Heb jij lief? Dit boek is van uh, een homofiel die, om, die, dat, die dat tot zijn grote schrik ontdekte toen de 15, 16 was. Amerika, dus als je dan homofiel bent, ben je ook gelijk verdoemd. Dat gaat heel snel in Amerika. Uh, dus hij ontdekte als heel christelijk, kunnen we het heel christelijke yogis. Hij ontdekte als heel christelijk yogi ook pamfletjes uitdelen, overal van Jezus vertellen en zo. En ook getuigen ontdekte hij dat hij een verdoemde was. Tenminste, hij, hij viel echt nu op meisjes, geprobeerd, met allemaal niks. Hij heeft een ontzettende strijd moeten voeren. Ik, ik, ik wil dit bidden, heer, ik wil dit niet, mag ik? Hij heeft een ontzettende strijd gevoerd. Daar ga ik zoiets meer over vertellen. Maar een van de dingen, gewoon een soort anekdote in het boek. Um, is dat hij ook een tijdje ober was in een restaurant in Amerika. En toen ontdekte hij dat Christen niet altijd zo lief hadden. Tenminste, um, bij het personeel, alle obers. Was, die wilden niet graag op zondag ze een dienst hebben, wilden ze een, een dienstje draaien. Toen vroeg hij, waarom is dat? Nou, hij, nou, zei de baas, zondag zijn er echt hele slechte tipgevers, hele slechte fooien is dat hè. Hele slechte fooigevers zijn het in het restaurant. Hij zei, ook, waarom nou precies op zondag? Hij zei, ja, dat zit de hele tent hier vol met christenen. Oh, en, en, en waarom geven ze zo slecht een tip? Ja, hij zei, dat, dat, dat, dat, dat, de andere personeel zei, nou ja, dat zijn christenen. Die zorgt alleen goed voor zichzelf. Die, die eten lekker hier. En, en het liefst, volgens mij proberen ze net altijd een nieuw kopje thee te bestellen. Op het moment dat ik denk van, wilt u nog wat? Zeg maar, dat je, wilt u ook weggaan of wilt u nog iets bestellen? Dus net, ze proberen ze lang mogen te rekken. Ze hebben hier gewoon een gratis plekje. En ze zitten hier gewoon nou, hun ding te doen. Weet je wat er als gebeurt, zei hij. Dan leggen ze wel eens wat briefjes achter. En dan denk ik, wacht eens eventjes. Want in... Uh, Amerika moeten obers en kelners het veel meer hebben... en serveers dus veel meer hebben van tips. Dus heel laag basisloon, dus tips zijn heel belangrijk. denk je, ah, er liggen het op de tafel, er, liggen er zijn toch wat blaadjes... Dat, er zal wel iets inzitten. Ga je er naartoe en wat vind je dan, geld? Nee, een folder met... Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgebed. Uh, nee, Robert Long, weet je wel. Hebben wij lief, christenen? De, de, de eigenaar van het restaurant... Die zei, als een reactie waarom de mensen. Hij zei: Ik, ik denk dat christenen uh, heel veel al in de collecte gegooid hebben. Dus als ze hier in de zaak zitten, hebben ze weinig geld. Vond ik wel een lieve, vond ik wel een mooie. Ja, ik, ik hoop het ook. Toch? Kan toch? Als anekdote. En wie zich in een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. Lekker Amerika, lekker ver weg. Um, maar mijn vraag aan, aan, aan, aan mij, dat is wel, uh, hoeveel homoseksuelen hebben jullie in de gemeenschap? Zeg maar Zo'n 5% van de gemeente, ken je ze ook? En, en afgezien van het feit je ze kent, als je ze kent dan niet kent, denk je dat ze zich hier thuis voelen? Hoe zit dat met homoseksuelen? We lopen tegen een paar aan in uh, Utrecht-Noord-West. Want mag dan ook wel als je 800 leden hebt en 5%. Ik ken er geen veertig. Waarom niet? Onveilig? Is het veilig? Hebben wij, echt, zijn, hebben wij gemeenschappen niet waar het alles goed is? Dan moeten we nog uh, tot Jezus terugkomen. Maar hebben we gemeenschappen is het, waar het toch veilig is? Waar je zelfs veilig ruzie het oneens kunt zijn? Dus, dat is een klus... Maar dan leert onze meester ons wel iets. Met uh, banaan, hoe heet die? Basbanaan. En dan leert onze meester ons echt wel iets wat liefhebben is. Want die vraag komt op ons af, wij hebben lief, maar de vraagteken kunnen we ook gewoon terugkoppen, waarom zouden we liefhebben? Waarom überhaupt? Graag nu weer naar het plaatje met de barbecue. We hebben ons erover verbaasd, dus dat hoeft niet meer. Over, uh, maar nog even inzoomen op, uh, op bijvoorbeeld Petrus, want die krijgt drie keer die vragen. Waarom zou Petrus lief hebben? Waarom zou hij als een van de figuren in het rijtje, bij het waarom zou die überhaupt antwoorden, Jezus, ja, ik heb u lief. Omdat Petrus net zo iemand is als jij en ik. Omdat we hem wel zouden willen liefhebben, of soms ook helemaal niet, en gewoon ons eigen ding willen doen, omdat Petrus gaat voor eigen veiligheid. Jullie, kent het, jullie kennen het, het verhaal van Petrus. Als iemand zijn heer verraden heeft, is dat deze Petrus. Even genuanceerd als iemand een NSB'er is, is dat Petrus. En dan komt de verzetstrijder Jezus komt uit zijn cel. Lees graf. En wie zoekt hij als eerste op? Ja, Petrus. Denk maar even na aan die... De, de, de spreuk die je wel met, met, met paas kunt horen. De Heer is waarlijk opgestaan en hij is aan Simon verschenen. Dat is deze Simon, dat is Simon Petrus Fantastisch, hè? Jij bent echt die verraad. Ben je echt, hoor? En als je het nog niet gelooft, dan met je, je... Je bent echt... We zijn gezamenlijk, dat, hè? Ook, ook deze. ik nou, Ik ben echt die verrader, die, die vaak voor eigen comfort, eigen plezier... ...gaat in plaats van dat lief hebben we Jezus. Ja, en, en, maar ik word door Jezus opgezocht. Want dat is natuurlijk moeten doen. Hè. Het is niet een boek wat ik hier uitleg. Het is een, ik, ik vertel over een persoon die van mij houdt en die van jou houdt... ...en die ook als je hem verraadt en als hij voor je in de gevangenis gezeten heeft... ...jou toch bij het vrijkomen als eerste op bezoekt. En niet om jou om je oren te geven... ...maar om jou te zeggen van... Hey, ...ik zoek je op ik ben er voor je ik heb dit ingecalculeerd, ik weet hoe mensen zijn <laughs> hij weet hoe mensen zijn en, en, en juist daarom is die hele route van kruis en graaf omdat ik met je op wil trekken omdat ik met zo'n groep op wil trekken waarin ook allemaal Petrusjes zitten en dit is zo relaxed er komt straks nog wel een niet relaxed stukje maar dit is zo relaxed, want jij bent niet het project begonnen, toch? Van met onvolmaakte mensen optrekken. Maar God is dat project begonnen. Hier ligt de stad. Hij, wij hebben lief, hier ligt de stad die verraden is door zijn eigen leerlingen, het eigen gezellen, zoekt zijn gezellen weer op. Laten we het volgende plaatje maar bekijken. In deze start valt eigenlijk iets te veel de nadruk op Jezus, op, op Jezus. dus als je die, dat witte iets kunt dimmen. Um, het, is, het is God die zegt, wij hebben lief, met drie uitroeptekens. En ik zou je willen vragen om nou zo'n soort move te maken, dus Jezus iets, witter, iets minder wit te maken, zo'n zo soort move te maken, dat je nou een plaatje en dat je nou even de positie van God inneemt. Even een beetje de hemel in zo, nog een stapje terug. En dat je daar mensen ziet, dus Jezus is wat minder. Laat hem even Petrus zijn die, die de boel. Zullen we dat doen? Zullen we dat Petrus te maken die de boel eigenlijk verraden heeft? Die daar in het midden staat? Als een soort symbool voor de groep die ja, wel met Jezus optrekt, de moeite mee heeft. Dan is het God die enige die zegt van, en, en dit zijn de mensen. Die man in het midden, Petrus, hebben we ervan gemaakt. Hè? En daar links en rechts bezig met hun werk. Bezig om te denken van. Is dit de Heer die, die links een geweldige, geweldige carrière hebben gemaakt. Nou, ze, hebben een, ze hebben een goud hebben ze binnengehaald. Het net zat berstensvol Dus dat is kostelijk spul die daarmee bezig zijn. Oh, dit, is, dit kunnen we goed verkopen jongens. Dit zijn, dit zijn euro's. Dan is het God de enige die zo'n visie heeft op mensen. Ja, dit zijn de mensen die ik op wil trekken. En nu zou je eigenlijk... Eigenlijk zou je daar het plaatje moeten maken, eigenlijk zou er een dus spiegel moeten hangen. Dus een camera zo, daar zeg maar, als dat die luidspreker nou een camera is, dan zou die camera hier op ons gericht moeten zijn, precies op ons gericht. En dan zouden wij nu naar elkaar kijken. Hè? Dus even voorstellen. Dan, dan zie je dus nu, ik schrijf een beetje weg achter deze blonde mevrouw, ik, ik sta dus niet op de camera, of net zo over je schouder. En dan, dan kijkt God enig naar ons en dan zegt hij ja, lieve mensen, als jullie daar nu zitten ik heb jullie lief. Ja, ja, ja, ik weet wie je bent, maar ik heb je lief. En dan mag er nog een uitroepteken bij. Ik heb je lief, lief, lief. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dus de zou dat de blik van, nee, het is de blik van vader, zoon en heilige geest naar jullie, inclusief naar ons, die zegt van, ik heb je lief, ik trek met je op, je bent mijn gezel, ik ken je, ik weet je zwakheden precies, maar er zijn, is er. ik stap er ook, ik, ik zit graag bij je aan de etenstafel. Niet om een beetje in de hemel te kijken, nee, ik vanmorgen het ontbijt onbeten. Ja? ja, goed zo. God zit daar. Jezus zit daar graag bij. Waarom? Omdat hij graag met je optrekt. Lief is een, een beetje een gevoel, maar lief hebben het ook een beetje in de buurt, graag in de buurt willen zijn van. God drie enig heeft lief. Mag wel weg. Kijken we terug naar krijgen we terug naar de geschiedenis naar de Bijbeltekst. Ik, ik, ik zie daar, nee, er staat. Kennen jullie je eigen mist uit je hoofd? Vol Jezus. Vol van Jezus! Vol van Jezus! De omgeving omarmen. Dat is het. Wat jullie daarmee zeggen. Is dat je net als God wilt kijken naar je omgeving. Zoals God. Vol van zichzelf. Hè? Vol van liefde. Jou wil omarmen. Jullie wil omarmen. Zo reflecteren jullie. Gaan door. En willen jullie vol liefde. Je omgeving omarmen. Makkelijk opgeschreven. Nou, gaan we het nog doen? Dan gaan we het dat doen? Hier komt naast die paard, zeg maar. Heb je me lief? En er komt gelijk al scherp binnen. Zie, maar het is ook een. Ook zonder, God iets, zonder dat Jezus iets van zijn liefde afdoet. Voor Petrus, hij heeft hem opgezocht. Stelt hij hem ook de vraag. Hé, hey, en. Uh, Hou je nou van me? Zelfs nog, meer dan de anderen hier. Dat is een beetje raar hè? We hebben toen in Utrecht nog eens even gekeken, een paar, had, een paar hadden toen net, was die net uit, die, de, de, de taal, uh, de Bijbel in gewone taal. Daar staat zelfs, hou je het meer dan de andere leerlingen? Nou, dat wordt een beetje een gek verhaal natuurlijk. Ga maar een rijtje maken. Ik heb Jezus het meest lief, en wie, wie staat achter mij? Dat, heb jij een meest lief? Gaan we zo een rij maken wie het meest, Jezus het meest lief heeft. Is dat een beetje hoe Jezus in elkaar zit? Een rijtje van de beste. Volgens mij zegt hij altijd, ja, ze als je het belangrijkste wil dan gaan we je sluiten, toch? Dus dit klopt eigenlijk niet helemaal. En, en, en dat is meer mensen opgevallen. En zo kun je het vertalen. Heb je, me, heb je mij lief meer dan de anderen? Maar als ik even het plaatje weer terug mag van die vorige, dat die zo kijk, Je kunt altijd het plaatje interpreteren. Nee, die, die andere, ja. Dan kun je ook zeggen, je kun je ook, ook, alsof Jezus tegen jou zegt: Nee, heb je mij lief meer dan deze. Die andere is dan niet andere leerlingen, maar dan deze. En dan wijst hij zo met zijn hand naar de vissen. Want daar liggen namelijk 170 vissen, geloof ik, zijn net gevangen. En van die grote zalmen, weet je wel. Die liggen daar op de oever. Dus eigenlijk vraagt Jezus, heb je mij lief meer dan je carrière? Eigenlijk wil, wil Jezus met Petrus een carrière move maken. Van vissersman naar herder. Van iemand die met zijn handen zijn brood verdient, dan iemand die vertelt van een nieuw evangelie. Die daarvoor zijn bezit in wil zetten. Heb je mij lief meer. Heb je mij lief? Mag ik die tekst weer zien? Van de, heb je mij lief meer dan. Je vissen? Dan je carrière? Dan deze? En dat is een vraag die ik me regelmatig ook. Nog vanmorgen weer. Heb je mij nou meer lief, Jan Peter? Dan je carrière? Dan wat je wil, dan je doelen? Dat is een vraag die we regelmatig even, want Jezus lijkt wel een Nederlander. Ik zou bijna zeggen, Jezus lijkt wel een vrouw. Hou je van me? Hou je van me? Ja, hallo zeg. Dat is, ja, dat je, moet ik het weer zeggen dan? Dat is een hele directe vraag. Heb je mij lief? In zo'n cultuur waarin het toch allemaal anders is. Wil die dies, wil je met me optrekken? En waarom zou, Jezus nou, waarom zou Jezus nou die vraag stellen, heb je mij lief? Kijk, even weer terug. Als ik meester Als ik een soort van meester was. Uh, dan, en ik zou een wereldbeweging willen neerzetten. Dan had ik misschien gezegd van... Beste leerlingen, ik wil geen top-down structuur. Sorry, hè? Of ik wil een organisatorisch celmodel. Of ik wil... Gewoon één groot concern. Ik had, ik had, ik had toch een, wat richtlijnen meegegeven. Dat doet Jezus helemaal niet. Jezus zegt eigenlijk... Uh, uh, uh, uh, uh, niks, volgens mij. Hoe het moet. Dan... Uh, wees elkaar niet iets anders verschil dan elkaar lief te hebben. God op aarde. God almachtig. Terug naar het begin. Die komt hier barbecueën. Wat? Omdat hij laat zien, ik wil met jou optrekken. en Wat ik belangrijk vind, of jij met mij op wilt trekken. Of jullie elkaar lief hebben. Heb je mij werkelijk lief? Dat is de boodschap waarmee de leider van een nieuwe wereldgodsdienst, die nu ongeveer begint op dit moment, zijn mensen de, de, de wereld instuurt. Hier ligt de start. En dit is weer zo relaxed aan de ene kant, want jij wordt bemind. U bent echt geliefd, echt waar. Je, je moet er moeite voor doen om dat een beetje over je heen te laten komen. En tegelijkertijd kun je dat ook doorgeven, kun je dat ook doorvertellen. Kun je ook anderen, mijn omarming, kun je daarmee ook anderen omarmen. En waarom dan drie keer die vraag? Vind ik het niet een beetje snant? Drie keer. Nou, ja, dat komt Jezus weer als vrouw naar voren, denk ik. Dus ik heb net iets van gezegd van, God wil dus dat dit de kern is van zijn gemeenschap. En van je huiskring. Hebben we elkaar lief. We gaan het toch nog een beetje hebben over de inhoud van die liefde. Dat is niet een en al klef gevoel en zo. Maar... Um, En denk met mij mee, waarom vraagt Jezus drie keer? De meeste verklaren zeggen, ja, uh, Petrus verlogen drie keer zijn heiland. Dus uh, Jezus vraagt nu ook drie keer, vind je dat wat? Waarom wel, waarom niet? Dat is een beetje riskant, hè? Weet je wat ik, is het logisch? Jij pakt mij drie keer... Pak ik jou drie keer? Is dat, is dat weer een beetje de Jezus-approach? Dacht ik niet, hè? Ja, ik, ik, ik leg het neer, want. We, we, we lezen met elkaar dezelfde woorden, dus je kunt er ook wat van maken. Ik ben geen expert, hè? <laughs> Mooi af. Ik, ik, ik, ik, ja, ik, ik zag de part. Natuurlijk, natuurlijk ligt er ook een parallel. Maar ik heb nagedacht en ik ben tot de volgende gedachte gekomen. Stel je voor dat als mijn vrouw vraagt. Jan-Peter, heb je mij lief? En dan zeg ik, ah jij weet. Jij weet dat ik, je weet toch dat ik je lief heb Marleen. Je weet toch, dat je toch ook. Recht. Komt hij weer? Wat, wat, uh, is dit wel het, zou dit het antwoord zijn wat Jezus verwacht? Als, dus de vrouwen onder ons kunnen nu, ze hebben nu een streepje voor. Is dit het antwoord wat je van Martin uh, wil? Zeg van, nou oké, okay, dankjewel, Martin. Oh, geweldig dat je, dat je dit nog drie keer zegt. Volgens mij niet. Volgens mij niet. Ik heb een tip voor Martin. Martin, toch? Ja, of niet? Ja? Ik heb een tip voor jou. Je moet verdiepen, Martin. Je moet een ander antwoord geven. Het eerste antwoord wat je geeft, is het niet helemaal. U weet dat ik van u hou. Annemiek, ik weet dat je... Je weet dat... Nee. Ik hou van jou. Ik en die is toch een beetje een knieval, die is toch een beetje dramatieker ook bij. Ja. <laughs> ik, denk, ik denk werkelijk dat Jezus niet tevreden was met het eerste antwoord. Dat hij niet alleen maar een herhaling wil. Ja, ik hou van u, weet dat ik van u hou. Dus wat zal ik zelf geantwoord hebben? Dus wat zou jij zelf geantwoord hebben? Na de eerste keer? Had je ook stomweg op de repeat knop gedrukt? We gaan Peter niet lelijk maken. Hè? We, we beschrijven gewoon iets wat er gebeurt. We, we Peter is net zo minder expert als jij de expert bent. We hebben geen experts. Ik denk dat ik niet eens zozeer direct al gezegd zou hebben, u weet dat ik, dat ik, dat, dat ik van u hou. Misschien de eerste keer nog, laat maar, laat maar, de, de, ja, Heer, Heer Jezus, ik, hij, ik bedoel, hij heeft je weer opgezegd, Heer Jezus, ik hou van u. Dus dat weet is... Maar de tweede keer komt die vraag weer. En dan denk je na van, hè, wat, waarom de tweede keer? Was wilde Jezus niet dieper. Wilde Jezus niet eigenlijk vragen van... Petrus, heb je nou ook iets geleerd? Ben je nou ook iets verder gekomen? Kun je nou ook... Kun, heb je iets meer zelf in zicht? Als Jezus mij zou vragen... Jan-Peter, heb je mij lief? Dan zou ik zeggen... Heer, u weet dat ik van u houd. Nee, dat zou ik niet zeggen... Ja, heer, ik zou rechtstreeks... Ik hou van u. En als u dan weer zou vragen: Jan Peter, hou je erg van mij? Hou je van mij, dan zou ik zeggen, heer, ik, ik. Nee. Ik zou zeggen nee. Zoals u mij dat vraagt en zoals uw liefde voor mij is, dat is niet mijn liefde, Heer. Want in de kern van de zaak. In de kern van de zaak. Ja, ja, ja, ik hou wel van u, maar ik bedrieg u zo vaak. Ik verraad u zo vaak. Ik doe zo vaak niet liefdevol naar anderen toe. Ik ben zo beperkt. Ik was er sterk van overtuigd dat ik, dat ik stand zou houden met u. Ik trok mijn zwaard. Maar, maar, maar, maar u wilde het niet. Lieve, ja, ik heb wat meer woorden nodig dan Peter. Dat is een nadeel. Maar, maar, maar, maar, maar lieve Heer Jezus, ik ben, een, ik ben een, een wrak als het gaat om uw liefhebben. Dan ben ik, ik reflecteer het nog maar. Een fietslampje is er nog niks bij. Bij, bij, bij de liefde van uw zon is mijn reflectie nog niet eens een, een reflector. Ik, ik, ben, ik, ik, ik ben een zondig mens, in die zin van ik ben een beperkt mens. Ik ben niet zo altijd vol van liefde voor u. Ik ben niet zo omarmend. Weet u wie ik omarm? Deze meneer zelf. Ik zoek mijn eigen comfort, mijn eigen plezier. U bent zoveel verder en hoger. U bent God. I am I'm human. En ook nog in die zin mens, dat ik een mens ben na de zonde van, nadat ze prachtig was. En adem maar even in een blootje kon rondliepen, zonder bescherming nodig, omdat ze veilig waren. Ik ben zo beperkt in mijn liefde voor u, Heer Jezus. Dat ben ik. Uh, uh, zeg ik iets raars? Klopt wel, hè, toch? Een beetje? Zo zit het toch allemaal een beetje in elkaar. En weet je wat nou zo bijzonder is? Dat Jezus dit antwoord niet krijgt. Op dit moment. En wat zegt hij? Ondanks dit. Tegen Petrus, Waarvan we nu even veronderstellen dat hij toch een wat zwakker antwoord gaf. Wat zegt Jezus? Zorg voor de mensen om je heen. Dus als ik dat vertaal. Terwijl ik beperkt ben in mijn antwoord, terwijl ik niet hem zo zou kunnen reageren, nog niet zoveel zelfinzicht heb, zegt Jezus toch: Ik ga met jou onderweg. Dus Jezus hoeft niet het perfecte antwoord te horen, om jou aan te stellen als zorgdrager voor je buurman. Maar hij gaat onderweg. En dat is het mooie idee van de reisgezelschap. Hij gaat onderweg met mensen die beperkt zijn. Dus met mij. Ook mensen die in hun liefde beperkt zijn naar hem toe. En hij gaat met beperkte mensen onderweg. En wat zegt je tegen de beperkte mensen? Nee, nee, nee, nee. nee. Eerst nog een beetje groeien. Nog een paar, keer, een paar jaar stage lopen. Hij zegt tegen deze mensen, kop, aan de slag. Drie keer. Wijd mij lammeren, hoed mij schapen. Ga, ga verder. Ga rustig verder in mijn dienst. En dan blijkt... Volgende plaatje. Dan blijkt dat Petrus zowel schaap is als herder. Aan de voorkant zijn we altijd wel schaap. Net wat je de voorkant noemt. Aan de voorkant is er altijd wel iemand die je volgt. Uiteraard je meester, maar ook in het leven wel. Maar aan de achterkant ben je ook altijd iemand die herder is voor een andere. Dat is een beetje volgens mij wat Jezus hier neerzet met hoed mijn schapen. Niet dat Petrus nu de big chief is en dat hij als grote herder, als de expert dat nu gaat doen. Maar, maar, maar dit, jullie zijn beperkte mensen die in alle beperktheid van mij de opdracht krijgen om elkaar te hoeden. En, en dat kun je ook regelmatig, maar laat je ook weer hoeden. Laat iemand anders je ook weer helpen en jou verder brengen. En dit geldt voor iedereen. Ergens volg jij, is iemand verder dan jou op een punt. En ergens voor iedereen. Wat zegt de jongste onder ons? Ja, dat is de jongste, maar die... Die doet nog niet mee. <siging> Daar achterin. Hoe heet je? Nou, dan gaan we. Elise. Elise, ergens volg jij de meester. Heb je een meester of juf? Dus een leraar. <siging> oh ja! Ja! <hijen> Ergens heb jij iemand, lerares, leraar, meesterjuf, waarvan je zegt van ik, oh, die volg ik, die is wijs. Maar echt Elise, er is iemand voor wie jij diegene bent die zegt, oh die Elise, oh, die helpt mij steeds verder. Misschien moet je het nog ontdekken, maar zie, is er voor iedereen geldt dat in een bepaalde situatie, jij brengt hem of haar verder. Hoe lang hebben we nog? Oh, dat maakt niet uit. Zo, oh. We gaan wel afsluiten, jongens. Uh, ik wil het nog even over die liefde hebben. Vraagt Jezus hiernaar, staat hier. Vraagt Jezus hiernaar, kleffe relationele liefde. Heb jij mij lief? Ja, ik zou zeggen ja. <laughs> Gewoon naar echt, zeg maar, wat vrouwen ook willen horen. Met gevoel en al. Is dat het enige? Nope. Want die liefde, die diepgewortelde liefde, zorgt er ook voor dat je soms heel onaardig tegen Elise bent, of tegen je echtgenoot. Heel confronterend. Toen we dit gesprek hielden, was, was een klein jongetje, had het hartproblemen. De liefde van de ouders dwongen de, de ouders. Om dat jongetje veel pijn te doen, morfine te geven, te, te, te verdoven, omdat hij geopereerd moest worden. Zijn soort liefde. Als ze het, het niet gedaan hadden, was het jongetje absoluut gestorven, Nathan. Maar nu hebben, mocht de doop in de dienst die hierbij paste. Liefde dwingt je soms om te opereren. Heel vaak jezelf, voordat we dan weer de ander gelijk op de. Te... En liefde dwingt ook vaak om de ander te opereren, een klein beetje. Iets verder helpen. Zoals Jezus ook bij Petrus probeert te. Iets verder helpen. Liefde heeft te maken met trouw. Mensen naar het zwembad brengen. Verschonen. Ook verschonen. Je niet erg aan je zoon. Uh, nou. Ik, ik. Liefde heeft te maken met naast iemand blijven. Mee optrekken. Dus het heeft die emotionele, absoluut, maar het is veel meer. Dus nooit loslaten wat Jezus weer doet. Nooit loslaten, met die ander optrekken. Heel ver, echt heel ver. En dan uh, zullen we ook een beetje, gaan we, oh, iets, maak het iets minder persoonlijk, hoewel dat is niet verkeerd, Jezus doet dat niet. Mag ik even naar die tekst kijken en dan kunnen we denk ik bijna afronden. Pas op. En dat is ook iets wat een meester altijd doet. Pas op. Jij houdt van mij. En je zegt, en misschien, dat hele verhaal wat ik zei, misschien heeft Peter, je, kunt nooit, je weet nooit hoe hij gekeken heeft. Misschien zat dat wel in het woordje, heer u weet. Hè? Misschien, misschien omhelst dat u weet wel, alles wat ik, een beetje met meer woorden neerzet. Whatever, dan laten we rusten. Um, een meester is ook altijd heel eerlijk. Liefde is ook heel eerlijk. En ik denk dat uh, je vader ook wel eens tegen je gezegd heeft... Elise, je moet nu toch echt wel thuis iets doen. Want dat moet je later ook als je student bent en in Utrecht woont. Dat, dat je soms echt ook heel... Dat, dat, je, dat je papa zegt van... Ja, en ik wil ook echt dat je dat doet. Want, zoiets zegt Jezus ook. Nog iets verder... Uh, je zegt, Petrus, je houdt van mij, maar kijk wat er gebeurt. Er komt een tijd dat er dingen gebeuren die je niet wil. Dat je je handen uit moet strekken, dat ze geboeid worden. Dus die meester, jouw meester, heeft in zijn liefde ook trajecten voor jou klaar liggen, waarvan je zegt, ik heb er geen zin in. Dat is persoonlijk. Maar ook misschien dat je als gemeente van Mijtrecht in Utrecht proeft dat soms ook af en toe. Dan dat moeten we er in groepen op uit, weet je wel. Dan moet je een missionair gaan doen. Je hebt er helemaal geen zin in. Nou, nou zou ik niet zeggen dat Jezus hier bedoelt. Er zijn soms gewoon dingen dat je, dat je het in jezelf moet snijden. Ja, waarom heb ik er geen zin in? Omdat ik gewoon zondagsmorgens hier lekker vermaakt wil worden. Toch? Dat element zit erin hoor. En dat kan ook een zegen zijn, dus dat heb je ook nodig. Maar soms is het toch gewoon luiheid. Kan net zo goed. Dus laten we eerlijk zijn. En, en, en zulke dingen. Er komt gewoon iets aan waarvan we zeggen: ik heb dan niet. Het, het, wat we hier met elkaar doen, het Jezus volgen, het reisgezelschap leven, is niet een en al fun and play. Maar daar komen ook elementen in die zeggen: van dit vind ik niet direct leuk. Maar laat ik even kijken hoe het precies zit. En waarom vind ik dit niet leuk? En de argumenten die ik zoek, waar komen ze echt vandaan? Uit comfort of uit het liefhebben van Jezus? En laten we elkaar ook een beetje opereren durven. Vind je? N -n -n -n Niet dan wegzetten en groepen. En... Maar wel, in... we zijn samen een gezelschap. Hoe doen we dit, mensen? Peters krijgt heel duidelijk een waarschuwing. En als ik dan straks misschien iets wat negatiever over Peters sprak, dan kunnen we nu zeggen dat hij aan het einde van zijn leven de volledige verklaring van Heer, ik hou van u, wel heeft gegeven, volgens de legende. Je weet hoe hij is gestorven, hè? Hij heeft zijn handen uitgestrekt. Niet alleen zo, maar hij zei zelfs tegen, zijn, um, te, tegen de mensen die je wilde kruisigen. Kruisig mij niet met mijn hoofd naar boven. Want dat is te veel eer voor mij. Ik hou van mijn Heer. Hij is zo top. Ik geef me helemaal aan hem. Hij heeft zijn handen uitgestrekt met zijn hoofd naar beneden. En zijn benen omhoog. Omdat hij het te veel eer vond om als zijn meester aan een kruis te hangen. Oh, of hij zijn meester lief had. Maar het kostte... Wel een jaar of 60, 70, 80 voordat hij hier kwam. En intussen, hij was gewaarschuwd door zijn heer, intussen heeft hij veel kunnen betekenen. En kun jij al reizend met je heer veel betekenen. Sluit af met het plaatje, met, met de laatste woorden, volg mij, en nu mogen we even naar het laatste plaatje. Volg mij. Zullen we dat, zul dat deze keer niet zo opvatten als. Dan moeten we aan de slag. Maar dat volg mij. Zou je dat eens iets anders kunnen intoneren. Blijf bij mij in de buurt. Als jij bij Jezus in de buurt blijft. Letterlijk Dan zul je leven hebben als Petrus. Misschien stukken die je niet leuk vindt. Maar blijf ook dan bij hem in de buurt. Volg mij is niet direct. De zweep erover, maar volg mij even. Zeg maar. Ik ga soms naar plekken toe waar hij niet wil zijn. Blijf in mijn buurt. En dat wil ik je persoonlijk toewensen. Blijf bij Jezus in de buurt. Laat toe dat hij opereert. Laat toe dat hij vragen stelt en wees daarin jezelf in je reactie. Hij kan altijd met jou de voeten. Amen. Niks zeggen. Gewoon luisteren, woorden door je heen laten gaan, je afvragen, doen we dat, doen we het niet, Bertine speelt. Rel luister naar de muziek en naar de woorden en ga open voor de Heilige Geest, voor lessen, voor operaties of voor liefde, whatever.